Het wat ik u beschreven vind in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. En daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden 1 Petrus 2. Dag vooraf de twaalf artikelen het Duits geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper,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 alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkons, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, of dat gij door dezelfde mocht opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere een goede tieren is. Dat welk een komende, als dat een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf van als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift ziet, ik leg een sion in een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, gij die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot in hoofd des hoeks, een steen des aanstoot en in een rots der ergenis. Dengenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt die uitverkoren geslacht, een kodelijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft, dat zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als eenwoners en vreemdelingen, dat ge u onthoudt, van de vreselijke begeerlijkheden, welke een krijg voeren tegen de zielen. En houd u een wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in het geen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners zij uit de goede werkel die zij in u zien, God verheerlijken mogen, en de dag der bezoeking zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heere wil. Het zij den koning als een opperste machthebbende. Het zij dan stadhouderen als die van hem gezonden worden tot straf. Wel dan kwaaddoeners maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de moel stopt aan de onwetende en dwaze mensen, als vrije, niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. eet en egelijk, heb de broederschap lief, vreest God. Eert den koning, gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den heren, niet alleen den goeden en den bescheidenen, maar ook den harde, Want dat is genade in die iemand om het geweten voor God, zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechten. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, als een voorbeeld nadatende,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 En zijn lichaam gedragen heeft op het hout, ab wij daar zouden afgestorven zijn, daar gelijkzichtigheid leven zouden. Door wie? Ja, bijna. ...want... het niet? Het is wel een eh dus maar hulp in de naam des Heeren. Die hemel uit de gemaakt Leefd. en nooit of immer laat varen. Zijn er handen. Genade.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 Ontstaat aan de orde van de heidelberger katechismus in dit avontuur nog een ogenblik stil te staan bij de twaalfde zondag in hoofdzaak de 32e vraag en antwoord. Toch gemakshalve lees ik u de hele zondag twaalf voor. Waarom is zij Christus? Dat is gezelfde, gedaan, omdat hij van God en Vader verordineerd is en met een Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons den verborgenen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hogen priester, die ons met de enige verander zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbiddingen steeds treedt bij den Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworvene van de verlossing beschut en behoud. Vraag 32. Waarom. <coughs> waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En alzo zijn de zalving de lachtig ben opdat ik zijn naam beleidde en mijzelf tot een levend dankoffer, hem offer, met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonden en den duivel strijden en in namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot dusver, vragen we aan van een voorlichtende zegen in spreken en luisteren. Ach, Heere Drijer Schaap, die altijd voor uw ere zorgt en gezorgd heeft en zal blijven zorgen, dat alles wat op aarde geschiet, daar uw ere boven staat en nooit vergaat. Die ons in de avonturen als toonbeelden van uw lange langmoedigheid samenbrengt. In de weg uw goddelijke leidzaamheid rondom den kandelaar. Van uw goddelijke waarheid in de kortstondigheid van de tijd. Op de doorreizen. <tieden> Na de eeuwigheid. Ach, doorsteek onze oren. Opdat we horen mochten en niet meer vergeten. Horen mochten en geloven. Dat God is eeuwig onveranderlijk. Dezelfde hatende de zonde met een eeuwige naam. En dezelfde nooit door de vingers zal zien. Gelijk blijkt uit uw beoordelen van de zondvloed, van hongersnooden, van pestilentieën, maar in zonder zichtbaar op Golgotha, waar u enige liefde zoon als borger den oordeelsdag beleefd, den oordeelsdag aanvaardt. En de oordeelsdag geëindigd heeft tot een eeuwige verbondsdag. Der voordelen der alle degenen die door uw bloed gekocht en met uw dood betaald zijn. Zij worden zalig omdat alles ook vader met u in orde gemaakt is door hem wiens naam is Jezus. Wiens naam is Christus. Omdat gij verheerlijkt in uw Eeren, Den grootsten zondaar zalig omhelzen tot uw dochter. Of tot een zonen Abraham's En het ervaren mag te worden. Niet ons, niet onze wereld. Maar uw naam alleen, zei de Heer. Nooit is het begrepen. Daar ga je nu een enige geborene zoon tot zo'n diepe lage staat vernemen, Die niet Waardig zijn dan adem door te trekken, die niet waardig zijn twijfel de grond onder ons te bezitten, die niet waardig zijn nog een plaats op adem hebben, u plaatsloos gehangen. Tussen de hemel en de aarde, om aarde tot zaligheid te brengen, gelijk uw knecht Abraham betuigden. Dat het niet kwaad zijn uw heiligen en vlekkeloze ogen. Dat ik mij onderwind, tot u te naderen, terwijl ik stof ben. Daar is niks als ver. En als ben nutteloos, is het nog niet waard, dat weggeworpen wordt. Nogthans heb gij een zulke waardelozen, goddeloze zondaren, de waardigste offeranden geschonken, geopenbaard en vereerlijk, om door de waardigheid van de verdiensten van uw lieve zoon tot kinderen aangemerkt te worden. Waarvan Uw een knecht getuigd ziet, met welke grote liefde ons den vader heeft lief gehad, dat wij die als kinderen des duivels geboren, tot kinderen gods gemaakt zijn. Zodat het evangelie wonder, welks wortel is in uw goddelijk welvaren, de uitvoering legt in het besluit des wachters, volvoerd wordt dat zodat de laatste het getal vol zal maken. En de laatste plaats ingenomen zal zijn. Als een genade plaats. En er geen plaats meer op deze wereld zal wezen. Want u wordt getuigd, ziet. Ik schep een nieuwe hemel zonder wolk. Nieuwe aarde zonder distel en zonder door. Opdat de gerechtigheid Christi wonen tot de verheerlijking der drie enige Godheid, één in wezen, drie in personen, eeuwig zich verlustigen in het werk Uw handel. Ach, U mag ons trekken. Dan moeten we volgen. Gij mocht ons wekken. Dan moet de dood wekken. Gij mocht de vrezen van uw lieve naam. In ons allerhoud ten onwederstandig inplanten. Dan zal het zijn vruchten naar buiten openbaar. Uw hand is stillen. In deze laatste eeuwen en voor ons en heden, ach, er mocht nog eens iets gezien worden. Dat geen gisteren en heden dezelfde zijn, terwijl ik der bekering doorgaat en voortgaat, al is nog een nalezing, zal de laatste zoveel van de erfenis krijgen als de eerste. De welke ook volkomelijk voor betaald is gelijk als voor de eerste. Zodat ze alle door dezelfde verkiezing. Door dezelfde goddelijke wedergeboten. rechtvaardigmaking door hetzelfde bloed. Door dezelfde gerechtigheid. Genaaktheid bekleed. Door bloed Jezus. Terwijl ik alles goed maak. En goed oud. Laat ons in dit avonturen. Nog een zegen ten leven mogen ontvangen. En heren. Dat kind. Dat leeft nog. Nog leeft. Nog leeft. U zou het nog kunnen doen. Voor wie niets te wonderlijk is. De adem is te nog in nog, nog geven. Ach, als het kan naar uw lieve raad, als het kan naar uw lieve willen, mocht u er uzelf nog wonderlijk in verheerlijken. Die mensen zijn het middag uur nog een ogenblik bij ons geweest. Maar wij kunnen ze ook niets beloven, nog minder geen. Maar gij zijt het alleen die het helpen kan. Red En die droog om uw volk minigmaal om gevraagd wil zijn. Niet, niet om hun vinden, maar opnood gesprek. Ach, mag het dus zijn. Mag het dus zijn. Als u nog een wonder wil doen, zou het nog gedaan kunnen worden. Het is dichter bij de dood dan bij het leven. Het is dichter bij de eeuwigheid dan bij de tijd. Het is dichter bij sterven als bij leven. Nog dan. Zijt gij dan al machtig. Eén woord, één wenk en het is anders. En het is anders. Gelijk het met dat jongetje weer anders mag zijn. Zijn ouders weer mag kennen. Weer eet en weer drinkt. Mocht die weldaad. En die nauwelijks gezien wordt. Vanwege de ernst van het kind. Wat in die ellende nederling. Ach, ontfermer is uw naam. Vereerlijk het nog en doe het nog. Kon het zijn. Dat u weer eren het kind tot leren, bekeren en genezen. Alles is u. Ook in dit. Ontfermt u over de ouders die ook geen weg meer weten. Maar heiligt het nog door de weg door wedergeboorte ten eeuwige leven. Opdat de slagen verslagenheid mochten werken in het hart. Dan zult ervaren we dat geen wonder is. Als er geen wonder gebeurt. Dat geen wonder is als er geen wonder geopenbaard. Niemand heeft zich een wonder waardig gemaakt. Ten leven. Niemand heeft zich een wonder tot bekering waardig gemaakt. Niemand heeft zich. Het wonder der verlossing. Van schulden en zonden. Waardig gemaakt. Het is alles uit u door. En het zal eens alles eindigen in hem. Waarvan u een knecht gezongen en ervaren heeft. Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Uit genade der vrije genade. Door het bloed Jezus. Amen. Van 119. de 119e psalm en daarvan de versen 14 en 15. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid om zijn liefde graven af te zonderen. 119, vers 14 en 15. Ach, dat ik klaren onderscheiden zag. Hoort mij naar uw bevelen, moed gedragen. Uw wonderrecht betrachten dag aan dag. Mijn ziel drijft weg van treurigheid en klagen. Aarig richt mij op, verander mijn geklacht. Wil naar uw woord mij ja. gunstig onderschragen. Wees Weersnood bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat u genaam mij uw wetten leren. Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van pad der zonden af te keren. Uw rechten, die zo heilig zijn en goed. Stel ik mij voor, die wil ik nederig eren. 14 en 15 van Psalm 109. De vraag, hebben we gehoord, waarom die tweede persoon in het goddelijke zijne wezen, Christus genaamd wordt, omdat God de Vader hem van eeuwigheid gezalfd heeft. En dan was je het niet geweest. En hem van eeuwigheid voorverordineert. als de eersteling der verkiezingen. In de welken de ganse kerk verkoren is. Waarvan de apostel getuigt in Efeze 2. 1. De welke ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld als de oudste genaam. Dat is de oudste genade. Dat is de gewortelde genade. Dat is de bevestigende genade. En de openbarende genade in roeping, rechtvaardigmaking en overige weldaden. Boven de verkiezing der predestinatie staat. De Ere Gods. Tot dat einde wordt Jacob verkocht. Maar boven de verwerping staat de Ere Gods. God verwerpt tot zijn eer. Ezo. En hij verkiest tot zijn eer Jacob. Maar al wat hij doet. En al wat hij laat. Boven dat alles staat altijd de Ere God. En als de Ere God ons nader mag worden dan de zaligheid. Dan wordt de Ere God zelf onze zaligheid. Als dan God maar verheerlijk wordt. Dan is dat de zaligheid van zijn kerk. Ik denk aan Luther. Hebben jullie wat mee van gehoord, die man op z'n kostelijke werken, mooi zo lezen als je zegt. Hij is een man van de vrijgenaam. een man van de verlossende genaam. een man van de heerlijk makende. De welke in de aanvang van de bekering zijn schatten, heeft uitgeroepen, want bekeerd worden is de God roepen. Bekeerd worden is smeken, bidden, vragen, zoeken. Bekeerd worden geliefd. Dat is het grootste wonder wat tussen wieg en graf vallen kan. Dat is de grootste giftige op aarde die lachtig zou zijn. Door God bekeerd. Dat eindigt in God. Dan hou je God over. En dan hou je genoeg over. Genoeg over. Maar wat wilde ik van Luther zeggen, die man die kon niet zalig worden, die man kon niet bekeerd worden. Die man wist niet hoe die ooit met God verzoend moest worden, zijn die er ook nog onder ons, die niet bekeerd kunnen worden. Die het één leven onbekeerd is, onverzoend, straks gestorven, onverzoend blijven. Want zoals een mens sterft, zo blijft hij. Ten noorden buiten, ten zuiden binnen. En God heeft nooit geen berouw van de werken er handel. En verheerlijkt zich zowel in het een als in het andere. Maar. Calvin die moest ook roepen, riep Luther hoe word ik zalig, die man wilde maar hoe kan dat met de Ere God. Hoe kan ik zalig worden met behoud van recht en deugden. Hoe kan ik zalig worden dat God zijn recht niet verliest en zijn Ere niet. En de grond van zijn waarheid niet. Maar dat ik zalig word en dat zijn eer mijn zaligheid wordt. En mijn zaligheid zijn ere. Dan gaat het er in de eerste plaats niet meer over hoe gaat het met mij. Maar hoe gaat het met de ere God. Calvin heeft ook eens geroepen. Wel meer dan een keer. Want de weg naar de hemel is roepen. Uit de benauwdheid die ze De weg naar de hemel is zo ruim als de weg naar de hel. De weg naar de hemel is zo nauw dat een apostel Petrus ervan getuigt, Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan den God de en zondag. Als de rechtvaardige man nauwelijks maar net binnenkomt, Maar, dan moet ik u ook zeggen, net binnen is ook binnen. Maar net verloren, dat is ook voor even verloren. Bijna behouden, dat is geen behouden. Maar Calvin, die deed er een stapje nader. En die man zuchtte en vluchten tot een troon der genade. Hoe komt God aan zijn eer? Dat was Calvin zijn zucht en zijn vlucht. Beiden zijn gewrochten van God en Heilige Geest. Zowel van Luther als van Calvin. Want hier op aarde gaat het meer om onze zaligheid en om de ere God. En als de heren God onze zaligheid wordt, dan lost God alles voor ons op. We hoeven niets meer te doen als het alleen maar te laten doen. Want God staat voor zijn heren in. En wordt ons gevraagd persoonlijk, u ook en mij ook. In de 32e vraag, maar waarom? Wordt gij een christen genaamd, is daar de oorzaak van, omdat ik christelijk opgevoed ben, christelijke school gegaan, gedoopt in de naam van een drieëne God, heeft ons dat christenen gemaakt, dan maakt de dood het ons straks af. Want alle deze dingen, hoe prijzen ze waardig uiterlijk, ze missen alle grond innerlijk en geestelijk. Wie zal het getal tellen der gedoopten in de eeuwige rampzaligheid? Dan zijn we niet meer dan gedoopte heidenen. Gedoopte heidenen. En dragen drie heilige stippen op onze voorhoofd. Die neemt de dood nu weg en de hel brandt ze nu weg. Die drie heilige stippen die in de naam van de ene God waarin ons gedood zijn gaan mee naar de eeuwigheid. Ten leven of ten doden. Die drie heilige stippen in het sacrament van de dood, die zijn niet af te wisselen en niet weg te nemen. Daarin blijven we getekend en zullen straks moeten verantwoorden wat we daarmee gedaan hebben. Zo straks moet antwoord of daarmee gewoekerd hebben aan een troon der genade. Of het in zin geleefd is Heer. Ik ben gedoopt uiterlijk. Ach doop u mijn zinnelijk en geestelijk. Want die na mijn komst zegt Johannes die eerder was. En meerder was. En later gekomen is. Die zal u dopen in de naam des Heiligen Christus. En die doop is vuur om uit te branden. Die doop is vuur om de lust der zonde te verbranden. Die doop is vuur om een mens leeg te branden. Waarvan Hanna getuigt in 1 Samuel 2. De Heer doopt. En hij maakt leven. Hij doet nederdalen ter hel. En dan. En doet opklimmen ten hemel. Want God de Vader zendt zijn lieveling naar de hel. Om daar zijn kerk te halen. Om vandaar zijn kerk op te halen. En vandaar zijn kerk te voeren. In de kwammaking. Eenmaal. Tot een hemel zonder hel. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat er in de eerste plaats, God zij dank, een Christus is. Daar heb God voor gezorgd. Het is de Christus van God. Het is de Christus, de Zoon van de Vader. Waarvan we nu eens lezen. In handelingen 2, de welke God tot een Heere en Christus gemaakt. Hij heeft hem tot een hoofd gesteld. Hij heeft hem ook gezalfd als het wonder der bewondering, dat door God wordt God met God gezalf. Met een zalvolie die vers is en divers vers blijft tot in de eeuwigheid. Dat is de enigste olie die nooit verouderd en in haar kracht nooit vermindert. Want het is de derde persoon in het goddelijke wezen. En dan wordt het wezen gods nooit aan een sterveling geschonken, want niemand zal God zien en leven. Maar het is de tweede persoon die mens geworden. En het is de derde persoon, de welke na zijn stille getuige de Raad des Vredes, het op zich genomen om een levend maker te zijn, om een kinderleider te zijn, om een verzegelaar te zijn van het werk des Middelaars. Hij heeft dat op zich genomen en is in zijn uitvoering net zo volmaakt als Christus in het werk der verlossing. Want indien gij de derde persoon wegneemt, de verkiezing van de eerste persoon heb geen waarde meer. En het borgwerk van de tweede persoon zegt ook niets meer. Hij is de derde persoon de welke het op zich genomen is. Om op de tijd die van voren is vastgesteld. Alle die gekochten. Op aarde te wederbaren, tot de levende hoop, door de opstanding Jezus Christus. Van waar die dan ook getuigen heidelberg, omdat ze het geleerd hebben, van God geleerd hebben, van God onderwijs persoonlijk en ambtelijk ontvangen hebben, omdat ik het in de is altijd over de persoon, nooit over hij, nooit over zij, maar altijd over ik. En dat is denkbaar, want hij gaat wel sterven, maar ik ook. Zij gaan wel sterven, maar ik ook. Zij moet een scheiding van lichaam en ziel meemaken, maar ik ook. Ik moet ook kennis maken met de dood. Ik moet ook kennis maken met de eeuwigheid. Ik moet ook een keer kennis maken met God. Als rechter, rechtvaardig, Als vader, genaal, Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Omdat ik door een geloof, nee niet door een geloof. Nee, want er is zoveel geloven paarden, zelfs de duivelen geloven ook, maar ze sidderen. Kijk, dat doen al de kerken gods niet. Als de kerk geloven mag, dan zitten ze niet. En zolang ze geloven mogen, dan beven ze niet. Want geloven is een vastigheid. Geloof is een grond die is houdbaar. In de middeleeuwen der mattelingen, der schavotten, hebben ze door het geloof een kust, hun gekust, hun schavotten omhelsd, en zijn door het geloof verblijd gestorven en ingegaan. Het is niet een geloof, nee, het is het geloofstaan. Het geloof, het evangelie, het bloed. Dat is allemaal het. Want er is geen ander bloed dat zalig. Er is geen ander evangelie dat zalig. Daarom staat er in openbaringen 14. Ik zag een andere engel vliegende door de hemel. Met het goddelijke onveranderlijke evangelieën, dat onwederstandelijk door de kracht gods, geopenbaard zal worden ter zijne tijd, en alle diegenen die die voorverordineerd heeft, om eens een genadeplaats te ontvangen in de eeuwige heerlijke. Wij zijn het is het onveranderlijke evangelie, Daar kan niks bij, maar er moet ook niks af. Het is het onveranderlijke evangelie wat het leven geeft en het leven onderhoudt. Het is het onveranderlijke evangelie wat mij God verzoend en verzoend houdt. Het is het onveranderlijke evangelium waarin een foto van Christus zit. Als een gegevene van de vader. En dat het geloof, dat wil zeggen dat er zomaar één geloof is. Dat hebben we meermalen elkander gezegd. Een historieel geloof is goed, maar het maakt niemand goed. Een historieel geloof is weten, maar niet eten. Een historieel geloof is losgeliefd. Dat heeft geen voorwerp. Een historieel geloof laat ik Salomon na zeggen. De welke betuigd wij zijn dus goed maar, maar. Met een erfdeel. En wat kan het anders zijn als de vergeving der zonde dat erfdeel. En de schenking van het eeuwige leven. En de aanneming der kinderen God. Dat is het erfdeel. Het welk blijft tot in de eeuwigheid. Dit geloof, dat zaligmakende geloof, daar groeit de mens niet aan. Dat zaligmakende geloof kan niemand zich geven. Nog hemzelf, nog een ander. Dit zaligmakend geloof is verworven door de overste leidsman geloofs. Christus heeft nooit getwijfeld aan de volbrenging van zijn borgtocht. Maar we hebben altijd geloofd. Eens zal de laatste penning betaald en eens zal Gods aangezicht in mijn blinken. Na de volbrenging van geen ganse erbij. Hij heeft nooit getwijfeld voor, aan zijn voldoening. Hij heeft nooit gedacht, zou ik er wel doorkomen, zou ik daar wel uitkomen. Maar hij heeft zich vast aan de Vader, aan de Overste leidsman des Geloofs. Waaruit hij het zee man heeft geschreven, abba lieve Vader. Laat deze er beker van mij voorbij gaan. Doch, doch niet mijn wil. Daar gaat ze willen. Daar gaat ze willen vol. Daar verdwijnt ze willen. Daar vernietigt hij zijn menselijke willen. De verslending van de van God. Maar u wil, zegt hij, geschieden. En ze is geschieden. Gods wil heeft hij gedaan. En na de willen Gods heeft hij voldaan. En na zijn willen die alleen wij zijn goed is, heeft hij zijn kerk gewild. Wil ze nog en zal ze eeuwig door willen. Dat geloof, hoe wordt men dat heelachtig. Niet door zijn opvoeding, alles is het waar, dat God het kan gebruiken als het ware. Dat deed hij bij Isaac, door middel van Abraham. Maar dat zaligmakende geloof, dat wordt ingeplant in de levensmaking. Dat wordt ingeplant in de wedergeboorte. En dat een geboorte, eeden, die is uit God, die komt vandaar. Van buiten ons, in ons. Zo men als natuurlijke geboorte gedaan heeft. Zo men zou men iets kunnen doen aan zijn wedergeboorte. Heeft hij zijn natuurlijke geboorte door middel van zijn ouders. Zijn wedergeboorte heeft hij door middel van zijn goddelijke ouders. Den vader. Den zoon en de heilige geest. En als zich dat goddelijke wonder. De implanting van dit geloof. Dan ga je geloven dat God leeft als een levend God. En dan krijg je een levende schuld. En een levende wet. En een levende dood. En een levende hel. En een levende hemel. En een levende verlorenheid. Die planting van dat zelfmakende geloof dat zoekt verbinding, dat zoekt binding aan de troon der genade. Dat zaligmakende geloof, dat is een reinigend geloof van alles wat geen geloof is. Dat is een heiligend geloof van alles wat onheilig is. En er reinigend geloof. Waarin men hoopt en geloof. Hetgeen men niet ziet. En nog ervaart. Zij die geloven. Zullen niet beschaamd worden. Omdat ik door het geloof een lid maak. Van de oud-gereformeerde gemeenten, dat is te kort, te kort. Dat bent, dat kan je nauwelijks op leven en nooit op sterven. Dat denk is te smal, dat bent is maar een kinderbeetje, dat kan je als volwassen mens niet opleggen. Daarom staat het, is te kort. En dat desul, dat is alleen voor een klein kind en niet voor een groot mens, dus dat kan je niet bedekken. Dat kan ook niet toedekken. Maar daar zegt hij me de waarheid van: dat ik een levend lidmaat, en lidmaat die eeuwig leven zal, leven blijft en bij de dood eerst ga leven, zomaar voor zijn dood nooit geleefd heb. Want de volmaaktheid blijven bewaard. En de erfenis is weggelegd. En we hebben wel eens gezegd: Gods volk hoeft zich nooit te haasten. Want de erfenis wordt nooit aan een ander gegeven. Die wordt bewaard in de kracht Gods en ter zijner tijd geschonken. Een levendige maat. Door een geschonken leven, door een verworven leven, door een genade leven, het leven der genade. Waarvan we lezen in de Evangelie van Johannes 10. Ik geef hen het eeuwige leven en niemand van hen zal verloren gaan. Dan de zoon der verderven is. Zou er nog een mens onder ons zitten. Die weet waar geloof is en niet geloven kan. Die er wel, naar het geloofs wel eens de lachte geworden, En nu niet weet of ze wel ooit geloofd hebben. Of ze wel ooit meer geloven zou. Dat het zo diep weg zat. En zo diep weg zingt. Zou het wel ooit waar geweest zijn. En waar zou je dat best dan kunnen weten voor Als het nog eens waar gemaakt wordt. Want zo min of maar als het waar gemaakt wordt. Dan kunt u niet twijfelen. Want hij brengt het geloof mee. Hij schenkt het geloof. Leest hij elf mensen. Dat is datzelfde geloof. Terwijl ik zich vastklemt aan de Almachtige. Terwijl ik als zondaar zich vastklemt aan zijn gerechtigheid. En als een verloren zondaar zich vastklemt aan zijn dood. Want zijn dood maakt de hemel vol. Terwijl de zonden de hel vol maken. En de dood van Christus is bitter en zoet. Ze is smattelijk en ze is liefelijk. Het is een verterende smart. En het is nogthans een wassende kennis in de borgtocht Jezus Christus. Dat ik door het geloof en lidmaat van Christus. Om nooit afgeschreven te worden. Daar wordt nooit geen scherp door die naam gehaald. Gelieven. Die die lief gehad heeft, heeft die lief gehad. Een einde toen was het einde van God. Daar zijn we zonder einde. Want hij is eindeloos. Dus een eeuwige lidmaat, een lidmaat voor de enige heerlijkheid. Alles wat bij ons lid is en het sterft, dan gaat het scherp door die naam. Maar Christus weet wel van inschrijven, maar niet van afschrijven. Hij weet wel wie ingeschreven zijn. En die zijn, na zijn eigen woorden en getuigenisten. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Als ik de eerste niet geweest was, wie zou het ooit geweest hebben? Als ik u verlossen niet was, wie zou je ooit hebben kunnen verlossen? Als ik niet van den Vader gezonden was, waar zou u hulp moeten wachten en verwachten? Door de welken wijn zijn er zalving de lachte worden. De zoetste weldaad, de onmisbaarste weldaad, een gezegende weldaad, die zalving. Dat is de indaling van God, een heilige geest, niet van het wezen God, maar van de derde persoon uit het wezen God. Dat kunt u lezen in het hoge Priesterlijke gebed. Daarin is daar zicht en wonderwaarheid. Die in geest gekomen zijnde. Dus. En als die niet komt, is er alleen vlees en geen geest. En als die één <coughs> komt, dan is er vlees en geest. Dan is er geest en vlees. In die openbaring wordt er een nieuwe mens geboren. Terwijl ik met een oude nooit leven zal, maar tegen elkaar erin leven. En een oude mens wordt nooit geen nieuwe mens, en de nieuwe mens nooit geen oude mens. De oude houdt van de zonde, de nieuwe de zonde. Dat is ook een wonder. Want de nieuwe mens die niet zonder kan, die de zonde. De nieuwe mens die geen schuld maken kan, die krijgt de voldoening. De nieuwe mens die het nooit verderven kan, die wordt behouden uit vrije en louter genade. Van waar gelieven die twee streng? Tussen vlees en geest. Vandaar altijd die worsteling die er ligt tussen die twee mensen. De ene wil de wereld en de andere haakt naar een nieuwe wereld. De ene begeert zonder zonden en de oude mens begeert de zonden. Want dat is een element. Het element van de nieuwe mens is zonder zonden. Het element van de nieuwe mens is gemeenschap met God. Het element van de nieuwe mens is om buiten zich in Christus te leven waarin God leeft. En door de voldoening tot onze eeuwige verzoening. Die zalving des geestes is een van de zoetste, onmisbaarste weldaad in het leven van de kerk. Want hij komt als de geest der overtuiging. Hij komt als de geest der dienstbaarheid. Hij komt als de geest, de welke de heerlijkheid van de eeuwige volmaakte deugden gods in den zondag zodat de zon daar weet en zittend en uitroept. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit die vereven heiligdom. Aanbiddelijk opwezen. Het is een heilige geest die eerbied werkt, die ernst werkt. Het is een heilige geest die de zon daar krachtelijk overtuigt. Dat ieder ogenblik weggeroepen kan worden naar een eeuwigheid. Het is God een heilige geest, die met een vijftigste psalm al zijn een doordentelijk voorover stelt. En dat mis zoveel kracht, dat je moeder, je vader, geschuld schuld niet, en geef ook de duivel niet, en ook Adam niet. Maar dat je de hand op je borst maar ik, ik, ik heb gezonden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige hoofd. Heer, ik heb het verbond verbroken, ik heb je been verbreid, en ik heb je wetten, volkomen het overtreeden niet meer waard als vloek en eeuwige vervloeking, en toch niet van een tronde genade kunnen blijven, toch niet van te roepen kunnen houden, en dat is die trekking, die zoete. Die onwederstandelijke trekking die je bewaart voor een strop, die je bewaart voor waar, Die onwederstandelijke trekking die je legt aan een troon. En het uitschreeuwt: is er voor zo'n nare kermer nog ontferming? Is er voor zo'n verloren mens nog hoop? Is er voor zo'n zon nog een weg. Waarin ga je ere niet verliezen. En mijn ziel uit genade gezaligd wordt. Die zalving des geestes wordt. Die openbaart. In het hart van die verloren zon daar. Vernederd onder zijn schuld. Niet zo van aan het rechtvaardige die God. Waarvan die met een 51ste psalm moet zeggen. U doen is rein, U van het gans rechtvaardig. Daar gaat de deur dicht. En dan gaat er een nieuwe deur open. Daar gaat de deur van de wet dicht. Met een eeuwige vervloeking. Maar daar gaat de deur des evangeliums open. Met een opening. En met een aanschouwing door het geloof. Die gezegenden God en zalig maken. Volk denkt nog eens in toen ik de eerste keer in je leven openbaar. Hoe was hij toen gesteld? Toen die voor het eerste in je leven in daalt. Met het getuigenis: ik ben de weg, de waard het leven. Weet je het nog hoe dierbaar hij toen was? Hoe onmisbaar hij was? Hoe gepast hij was? Zagen niet alles in wat tot de Heere God was? Zagen niet alles in wat de Vader verheerde? En wat je arme, de ziel kwam te gedenken en te schenken met de bruid van een heldendag? Terwijl missend in de toepassing en nog kiezen. Als je in enige moet nochtans Nog kiezen als je enige liefste. Nog kiezen als je in enige, liefste, je in enige zalig maken, En moest het even zijn, U bent de mijne niet maar acht dat u de mijne waard. Ik heb u niet maar acht dat u mijne En dat met toepassing mijn ziel. Ik denk geliefden, als een zondaar door de glans van Gods eeuwige deugden ontdekt wordt aan zijn ondeugden. En de deugden Gods lieven boven zijn zaligheid, dat die gezegende Heer Jezus het gepaste voorwerp is. Om het behoud van Gods eer gezaligd, gewassen, gereinigd, geheiligd. En gesteld te worden voor den vuil. als een maag onberispelijk. Naar de deugden gods. Als het geloof. Het ruil tot levende lidmate de Christi. Maar er zijn zo geroepen met hem te sterven. Zijn ook geroepen zo met hem lijden. We zullen met hem verheerden. Zou hij met hem begraven worden. Dan komen we met hem weer uit het graf. Want dan ziet er niemand en niet zo. Dan Jezus alleen. Om dan door de zalving des heiligen geestes. Zijn naam te beleiden. Wat een zoete vanzelfs van al waar Christus in geplant wordt als de ware Christus, daar zou men niet anders wensen als hij zij geprezen, hij zij geliefd, hij zij doorgeloofd, verheerlijk tot in de eeuwigheid. Dan zou de kerk niets anders doen als mijn mond vloeit steeds over tot uw eer, gelijk en bron zich uit tot op de velden. En hem voor het leggen, enige En hij is zo gepast. Hij is zo gepast. Dat ik het je niet nader kan zeggen. Hoe die past bij een verloren mens. Hij raapt het op. Hoe die past bij een verdoemeniswaardig mens. Hij heiligt hem zo volkomen. Dat er geen verdoemenis is. Voor degene die in Christus Jezus. Zul ik van evangelie, opdat wij zijn naam beleiden. Dan gaat de ganse zaligheid, en wat doet de verloste kerk in de hemelvolk? Nooit anders als zijn lof, zijn naam, zijn heer, zijn roep, etig te verrichten. En dat werk, dat zal niet vermoeien, maar rust geven. Dat werk, dat is de rust. En een vermoeden zondag. Dat werk zal hem doen rusten in het werk der eenvige verkiezing, De roeping, der rechtvaardigmaking, der heiligmaking en der heerlijkmaking. Opdat wij zijn een naam beleiden waarvan de bruid getaakt Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. En wanneer Christus zich door de zalving des geestes. Want hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het nu u verheerlijken. Wie maakt Christus nou heerlijk in de kerk? Den heiligen geest. Wie past de vergeving der zonden toe? Den heiligen geest. Wie verzegelt het kindschap? Den heiligen geest. Wie is de onderwijzer in de kerk? Den Heiligen Geest. Wie is de moedgever in de kerk? Den Heiligen Geest. Wie is de openaar van de schriften in de kerk? Den Heiligen Geest. Wie is de blijdschap in de kerk? Den Heiligen Geest. Die zoete, die onmisbaar, die allerkostelijkste God en Heilige Geest. Zij opent en ontzegelt en verzekert. Want nadat ze door het geloof Christi ingeleefd zijn, dan is Goede Vrijdag geweest en Paasdag geweest. Op Goede Vrijdag heeft Christus het laatste woord als het is volbracht. Maar met de Paasmorgen heeft de Vader het eerste woord, het eerste woord. Heeft de Vader wel tot u gesproken? Als de vader spreekt voor aan de hand van een apostel. Die overgeleverd is om onze zonde En die opgewekt is om onze rechtvaardig maken. En Christus tot Maria getuigt, Ik varen op tot mijn vader en uw vader. En mijn God en uw God. Opdat wij zijn een naam beleid. We lopen minimaal als stomme honden over de wereld. Minnig met gesloten lippen over de wereld. Dat we geen moed hebben om zijn naam te beleiden. Want Gods volk is meest een volk van ja en nee. Van ja en nee. Van hoop en wanhoop. Ze zijn meest een volk. Wat zegt zo? Zo, zo. Nee, durven ze niet hardop op te zeggen. Dat God nooit wat aan de ziel gedaan Maar ja, durven ze ook al niet hardop op te zeggen, Dat het nog eens eenmaal toegepast en verzegeld zou worden. Zo zitten ze altijd tussen die twee zandbanken en muren. Waarin de kerk menigmaal schreeuwt om verzekering. En om verzekering er binnen geloofd heb, zegt de apostel. En daar een is, in, om de vrucht van de belijdenis van zijn naam, die wonderen. Mensen hebben als een levendankoffer, als een levendankoffer. Goldopper. Weet je wat een kort wil zeggen? Meer van Christus zou als van onszelf. Meer letten op zijn willen dan op onze willen. Meer letten op zijn daden. De welke goddelijk zijn. Een leven dankoffer dat we niet anders zijn. verlogen niet, Zelf verlogening. Dat is een leven dankoffer. En ziet zijn God te heeren. In pijn is zijn namen te beleiden. En dat kan nou alleen maar eden. In alle noden, alle omstandigheden. Als onze medicijnen uit ik bloed. Als onze medicijnen uit ik bloed. Als ze daar vandaan komen heb je onderwerping. En onderwerping geeft rust. Dan wordt de roede zelfs gekust. Onderwerping geeft vereniging. Dan hoef je niet te willen wat God wil. Dan mag je alleen willen wat God wil. En dan zal God willen zijn naam te verheeren. Zelf verlogen, moet er nog aan beginnen, moet er tot mijn schande gezicht nog aan beginnen. En als ik me niet bedriegt, dan lopen we toch vijftig jaar in die weg al mee, moet er nog aan beginnen. Durf niet te zeggen dat er helemaal niets is, want dan wil ik liever mezelf verlogen dan God verloof. Dan wil ik liever mezelf wegwerpen dan zijn werk wegwerpen. Maar. Dat volgen. Er is geen vlees kruisig en der weg als achteraan komt. Het lijkt zo makkelijk. Het is zo mogelijk. En ga gaat zo vanzelf. Als de genade er is. Denk maar eens aan de apostel. Wanneer die aan Timotheus en beminden in zoon schrijft. Ik heb het en goed een goede strijd verstreden. Ik heb de loop verlijden. Kent geloof, zegt hij maar. God is voor me weggelegd. Die kroon der rechtvaardigheid, die die niet alleen mij geven, maar alle die zijn verschijning, hebben lief gehad. En in die vereniging was ook zijn roemtaal, zeggende. Zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Volgen zijt van Christus om met Christus gekruis te worden. Om met Christus voortdurend uw leven hier te verleden dat hij alleen uw leven zijt. Waarvan een apostel getuigd wordt een alle dag in de dood overgegeven van Christus. En sterven alle dagen bij de bij de roem die men in Christus Jezus heeft. Om eens als een gestorvenen, eens als een begravenen in een Christus, voor eenvoudig met Christus bij den Vader te leven en zijn naam eer te geven. Opdat deze gezegende heer Jezus, die hem zelf een vrijwillig overgegeven heeft. Wij alleen van dank met voor een vrij, vrijgemaakte consensus. Vrij van de wet is een verdoemende kracht. Vrij van de kracht der zonde door de kracht der genade. Vrij van de torenhoop die door Christus is gestort. Vrij van liefde staan. En in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt. En wordt niet weten met de het juk dat ding bereikt is. Ha? Met een goede conscientie, gereinigde bloed, Gewassen de bloed. Een goede conscientie. Dat wil niet anders zijn Als een een troon in de verdrukking. Hij is mijn en ik ben zijn. Een een troon in de beproeving. Heer, behoud, ik ben u. Waarin de kerk ervaart, geliefd. dat deze Christus je in je nood onderhoudt, in je bedrukking onderhoudt, in je beproevingen onderhoudt. Hij zou je kruis hier nooit wegnemen, of hij moet u zelf wegnemen. Hij zou je kruisjes wisselen, maar er zou weer een kruis zijn. En dan wil ik er dit nog aan wanneer je vandaag of morgen. Aan het kruis van Christus terecht. Zeg maar, komt dan de kruis in kruis mee. Dan schiet er maar één kruis op. En dat is het kruis van onze Heer Jezus Christus. En die beleidschap in dat kruis gaat, doe je kruis ook mee. Dan ga je de roeden omhelzen, Zowel als het verbond. Dan is het goed zoals hij het doet. Klees van Duil. In één koning en één als die man gaat sterven. Dan staat er zo voor. Bij het verlies van een Absalom. Bij het verlies van een Amon. Bij het verlies van een donia op zijn sterven. Dan mag we ook wel zeggen hoe is David het doorgekomen. Omdat er één was die voor een mens zou Er is Christus, Ederle pauw. Is Christus de deur gekomen. Zijn kerk naar de ook gekomen. Want hij trekt ze erdoor. De hij haalt ze erdoor. De deur. daar. Zullen tien joodse mannen grijpen. Naar de slip van ene joodse man. En die slip zal niet scheuren hoor. Hij trekt ze door. Die slip door alle hellen. Maar een hemel zonder hel. Dat is. De trekkende liefde Jezus. Die zijn bruik kust. Te midden van haar noten, te midden van haar strijd. En zegt: in dit leven tegen de zonde en den duivel strijden. We zouden hier kunnen beginnen. In dit leven, in de hemel, is niet de strijd. Er zijn geen zonden en geen duivel. In de hemel is alleen overwinning en geen strijd. In de helle zee was strijd, maar nooit kunnen overwinnen. Nooit, nooit, nooit. Maar hier is het dat de kerk geroepen wordt door almachtige genade om tegen de zonden, boezemzonden, koningszonden, vooraanleggende gebreken, vooraanleggende gebreken. Die elk kind van God bij zichzelf het best zal kennen. En het beste gewaar zal worden. Waarin een hoofdzaak zijn eerste zonde bestaat. En zich altijd openbaar. Ga maar eens een weinig jaar na. Om tegen de zonden te strijden. En tegen de duivel. De welke zijn rijk heeft in de zon. En David aanporden om Israël te tellen. Toen maar. Mozes heeft zo geteld hoor. Je kan zo gerust tellen. Mag best. Macht best. Maar Mozes telde de nummer naar het goddelijke bevel. Maar David telt om eens te weten hoe sterk hij zelf is. Die telt om eens te weten hoe krachtig hij is. Satan zal de zonden voor zijn bedrijf zeer klein maken. Zeer klein. Jongens. Meisjes. Hij zal de zonde zo klein maken. Dat was zal... dat Ach zo erg is dat niet. Kan je doen. Nee dat kan je gerust doen. Hoor. Dat is de ergste zonde. En als je ze gedaan hebt. Dan moet je bewaard worden. Of hij dreigt hiermee me vanhoop. Met even gewacht. Ja, dan kan je toch nooit meer bekeren. Dan kan je toch nooit meer met God verzoend we krijgen toch nooit We maken, nou maar een info. Hij zal je eerst aanporen en de zonden is een zoet vergift. Dat is een vergiftig zoet in haar uitleving. Maar als er vrange vruchten, dan blijft alleen dit over. De zonde, maar geen zoet vergift. Dat is eruit, voor eeuwig. En waar de zonden alleen over blijft, dan schiet de toren gods ook alleen over. En is er geen stiller meer van de toon. En geen verzoener meer van de zonde. Omdat wij in het eeuwige leven. Waarmee de heidelbergen ook weer gaan eindigen. In de eeuwigheid met hem. Met Christus. Over alle schepselen heer, Ook over de duivel, Ook over alle hun vijanden. Ze zullen ze dan zien staan. En ook eeuwig zien vergaan. Ze zullen ze naar onder zien gaan. En de ganse kerken gods. Zal ze vermaken in het recht gods. En zal betuigen. Als een laatste instemming der eeuwige bestemming. God is rechtvaardig en alle zijn oordeel die hij gehoord heeft. En zal de toren van het lam gods jongen houden. Dat zou de zwaarste toren zijn die er wezen zijn. De toren kracht is de bondsbreuken. Ze zal onhoudbaar. zijn. Maar er was geen Christus in ontdekt. Maar wanneer we geleefd hebben onder de waarheid en onder het evangelium. Dan zegt een apostel. Die de weg weet. Die onder zijn woord geleefd heeft. Die zijn een evangelium vernomen. Hopen u nog voort te lezen, eh, wel een Romeinse tien.